Kinderen, Eucalypta heeft het niet gemakkelijk. Je zou er haast medelijden mee krijgen. In plaats van een plat gedrukte Paulus staat er een springlevende Paulus voor haar neus. En Oehoeboeru en Salomo hebben zich ieder aan een kant van de boskabouter opgesteld, klaar om hem te verdedigen met hun scherpe snavels als dat nodig mocht zijn. Maar dat zal niet nodig zijn, want Eucalypta is zo teleurgesteld nu haar fraaie plannen alweer mislukt zijn, dat ze plat op de grond blijft zitten en verlegen naar haar tenen kijkt. Het is trouwens ook wel verstandig van Eucalypta om te blijven zitten, want Joris houdt zich gereed om haar meteen weer alles te boven te hoepsen als ze mocht proberen om op te staan. En vertel ons nou maar eens haar fijn wat jij hiervan doet, Eucalypta. Ach, oe, oe, oe, oe, niks bijzonders op mijn woord. Ik ik, eh, ik, ik, kwam alleen maar eens kijken hoe Paulus het maakt. Nou, dat zie je, hè. Ik maak het best. Ja, ik zie het op bespeet. Ik bedoel natuurlijk... Ja, we begrijpen heel goed wat jij bedoelt. Wij begrijpen best waarom jij de reus wat naar Paulus hebt gestuurd. Ach, ja... Het heeft geen zin om het te ontkennen. Ik geef toe dat ik van die reus iets verwacht had. Waar is die grote lummel toch gebleven? Ik heb nog een appeltje met hem te schillen. Nee, ik geloof dat hij daar juist aankomt. Ah, hier ben ik weer, Paulus. En? Heb je gesprokkeld? Dat zou ik denken... Ik heb een berg houd gesprokkeld, die net zo hoog is als jouw boom. Moet ik nog meer voor je doen? Ik heb ik nooit voor mijn leven. Mag ik ook eens wat zeggen? Waarom, knoemelenbads, snarling dat je bent? Waarom gehoorzaam jij deze kleine boskabouter? Ik moest wel, Eucalypta. Hij heeft me gedreigd met een pak slag als ik het niet deed. Een pak slag? <lacht> het is ook te Een pak slag van een boskabouter. ben jij daar bang voor, knobelenbats? Dat gaat jou niks aan. Zo, gaat me er niks aan. Daar vergis je, je toch in met dit Nee, had je gehoorzaamheid beloofd. Vind je dat toch wel? Of ben je dat alweer vergeten? Eucalypta, ik zou jou eens precies vertellen wat ik jou beloofd had. Ik zou een klein lastig treiterbaasje plat drukken. dat zou ik. Nou, oh, en waarom heb je dat dan niet gedaan? Omdat Paulus helemaal geen klein lastig treiterbaasje is. Hij is wel streng. Maar hij is een beste, brave boskabouter. Hij heeft me laten werken zoals ik nog nooit gewerkt heb. Maar hij heeft me geen kwaad gedaan. Och ja, je moet met reuzen weten om te gaan, hè? Je ziet er erg waardaardig uit, knoeppelenbats. Maar in het gebruik val je best mee, hoor. Je bent een reus naar mijn hart. Oh, Super die ik ben. Ik had het kunnen weten... Dat die polis zelfs een ruus op zijn vinger zou vinden, maar ik ben nog niet klaar met jou, genoemde wat, omdat je mij ongehoorzaam bent geweest. Daarom zal ik jou nu Dat was je weer. Dat vervelende vispaard was ik even helemaal vergeten. Probeer dan maar geen kunst meer, Eucalypta. Je hebt toch geen schijn van kans. Hmm, bovendien mag je wel oppassen, want ik zie aan je neus, aan de neus van de reus, dat zijn geduld wel zo tamelijk op is. Hmm. Kijk hem eens naar je kijken? Ja, ja, ik zie het. Nou zie je het pas, hoe gevaarlijk die reus is. Polis, lieve Polis, red je hem alsjeblieft. Zeg jij nou tegen Knobbelenbats dat hij me geen kwaad doet. Wees maar niet bang, Knobbelenbats doet je niks voor het, het zeg ik wacht op uw orders paus paulus mooi zo dan zal ik eens even vragen wat je hier nog kunt doen Geharkt heb je en gesprokkeld ook wat mij betreft zou je dan nou wel weer mogen opstappen wil je dat wel hij gaat het wel graag. wat vinden jullie ervan huburu en salabo Kijk eens, Paulus. Die reus kan hier niet blijven, hè? Dat is duidelijk. Hij is te groot, hè? Hij zal overal in de weg lopen. Ik zal hem dus maar laten vertrekken. Op één voorwaarde, Paulus. En dat is dat Knurrenbads de heks met zich meeneemt. Precies. En hij moet haar niet alleen meenemen, hij moet ook heel eventjes bovenop ter gaan zitten. Oh! Dat ga ik niet goed vinden. Het idee is van eucalyptus, Paulus. Ja, dat kan wel zijn. Maar een boskabouter heeft andere ideeën. Dat de reus Knoebelenbats eucalyptus gaat meenemen, dat vind ik best. Maar geen geweldade, hoor. Alleen maar meenemen. Een flink eind uit de buurt. En pas als Knoebelenbats heel ver weg is, dan pas mag hij eucalyptus weer vrijlaten. Maar Paulus, genade alsjeblieft. Bedenk dat er een afschuwelijke eind moet lopen om weer thuis te komen. <laughs> dat is toch ook de bedoeling, Eucalypta? Dat lopen zal je goed doen. Je hoort het, knobbelenbad. Zo moet het gebeuren en niet anders. Tot uw aarders, Spaasje. De reus Knobbelenbad strekt zijn hoofd terug uit de deuropening en in plaats daarvan verschijnt er een geweldige hand die Eucalyptus van de grond pakt. De heks spartelt hevig en ze schreeuwt huizenhoog, maar Knoebelebats laat haar niet los. Met de heks onder zijn arm verlaat hij het grote bos. Nog lang horen Paulus en zijn vrienden het gegil van Eucalypta en de dreunende voetstappen van Knoebelebats. Dan wordt het eindelijk stil en keert de rust weer in het grote bos. Ze slaken allemaal een zucht van verlichting. Ja, he, he, he. dat hebben we weer gehad. Topgenuimd en, en Toch, Pons? Toch vind ik het achteraf wel wat spijtig dat jij geen andere maatregelen hebt genomen. Maar was dit toch niet mooi genoeg? Bedenkt dat Eucalypta gestraft wordt. Hmm. Of ze bedenkt wat voor een mooie gelegenheid je hebt laten voor mij gaan... om voorgoed van die heks af te komen. Maar ik wil helemaal niet van die heks af. Eucalypta hoort er toch ook bij? Zo'n heks geeft dat afwisseling in de bos waren of niet? Veel te veel afwisseling. Dit is een bargevaarlijk avontuur geweest. Als er iets mis was gegaan... Ja, maar er is toch niks misgegaan? Daar was ik toch zelf bij? Nee hoor, ik ben heel tevreden over de afloop van dit avontuur. En ik hoop maar dat er gauw weer een nieuw avontuur zal volgen. Wat ja, anders is het zo saai hier. <tie> dat praat over saai. Kom dan. Je bent een hele en al zeer de Ah, uh, Zeg er dan maar niks meer over. Zo is Paulus nog eenmaal. Veel te goedhartig, dat weten we wel. Maar zou jij hem anders willen zien? Mm, nee. Nee, dat heb je gelijk in, Salomon. Eigenlijk zullen we Paulus ook niet anders. Hij kan beter blijven zoals hij is. Nou, ik ben blij dat ik mezelf niet hoef te veranderen. En, voilà. Wie zit daar nou nog? Dat is waar ook, Joris. Het vispaard is er nog. Ja, daar zit je nog voortaan mee, hè? Jij wou toch zo graag een vispaard hebben? Ja, ik heb er zelf om gevraagd, dom genoeg. Toen wist ik nog niet dat Joris en knoebelebats bij elkaar hoorden. Mm, daar zeg je zo wat. Joris en knoebelebats horen bij elkaar. Inderdaad, mm, zo is het. <laughs> eh, wat wil je daarmee zeggen, omorrel? Nou, dat is nogal eenvoudig. We hoeven niet bang te zijn dat Polis met dat lastige vispaard opgeschikt blijft. Knoemelemats is weg en het ligt voor de poot dat Joris hem achter hem na zal gaan. Ja, ja, dat is zo. Joris, je hoort het hè. We vinden het erg jammer dat je alweer gaat vertrekken, maar we begrijpen best dat je Knoemelemats gezelschap wilt gaan houden. Ja, ga maar gerust. Oh, oh, ik...